Het regeringsleger van Soedan heeft een strategische stad heroverd op de paramilitaire groep RSF. De stad Wat Madani ligt zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Khartoum. De inname ervan wordt gezien als een opsteker voor het Soedanese leger. De stad viel ruim een jaar geleden in handen van de RSF-rebellen. Daarbij werden tienduizenden mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Het leger van Soedan begon de afgelopen maanden een offensief om de provincie te heroveren waarvan Wat Madani de hoofdstad is. Bij een botsing tussen twee trams in Straatsburg in het noordoosten van Frankrijk zijn vanmiddag tientallen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in een tunnel vlakbij het centraal station van de stad. Ongeveer 15 mensen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De meeste slachtoffers hebben verwondingen aan hun hoofd, knieën of sleutelbeen. Er zijn geen mensen ernstig gewond geraakt, maar volgens de chef van de hulpdiensten had het veel erger kunnen zijn. De oorzaak van het ongeluk in de Elsas is onbekend. Shorttrackster Michelle Velzenboer heeft op het NK shorttrack na goud op de 1500 meter ook het goud gepakt op de 500 meter. Op de beide afstanden was ze sneller dan de schaatsters Angel Daleman en Diede van Oorschot. Op de 500 meter behaalde Daleman het zilver en van Oorschot het brons. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-1 gewonnen van RKC Waalwijk. De Amsterdammers scoorden twee keer voor rust, maar voetballer Taren maakte laat in de tweede helft nog een doelpunt voor RKC. Door de overwinning staat Ajax nog drie punten achter op PSV en die club speelt vanavond tegen AZ. Herakles heeft thuis gelijk gespeeld tegen Sparta. De club scoorde in blessure tijd tegelijk maken en daarmee werd het 1-1. Het weer, de temperatuur daalt behoorlijk. Aan zee tot het vriespunt. In het binnenland gaat het vriezen. En daarbij kan het glad en mistig worden. Ook morgenochtend, mogelijk glad. Er zijn wolkenvelden met af en toe zon. En dan wordt het 1 tot 6 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond, jouw wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik je mee. A warming up, naar jouw stapavond, de Nightwalk Mainstays. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B een beetje pop tussen de laatste shownieuws. De tijd natuurlijk de 10 boven, beste plaats van de dansvoer. in het tweede uurtje DJ Mouzo met zijn Global House vibes straks in de derde uur bij Italië, met het beste van de club zijn. Italië met DJ Kavanskelly. Het klinkt nog steeds een beetje verkouden. Ja, de virus heeft ook bijgepakt. Nou ja, virus, hè. In Nederland heet dat gewoon een griep. In België is het al meteen mondkapjes dragen, want jij ja, voor je het weet hebben we corona. TVM Zandvoort wordt de muziek als opening van Eric eh, Ferrari met uh, Get Down On It. Onderweg zometeen aan een poort. Maar eerst hoor je hier uh, Lalo Levy met Diana. Duisteren en mee. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Een hele Goedenavond! radio show The Night Walker Main Stage Sibyl. Dit is samen het Westend met The Love I Lost uh, clubmix van 2021. plaatje wat al heel oud is. Ik zeg altijd uh, uit de tijd van Rob van der Velde. Maar <laughs> het, is, uh, het is ook een beetje uit mijn tijd natuurlijk. Ik ben daarvoor hoor, de muziek van Adam Poort, Strijf en Move Future uh, Malaysia. Lekkere zomerse klanken op de radio, want het is koud hè. Ik weet het niet, maar van de week. Uh, Echt, alles was bevroren. En ik had het koud. Ik had echt iets van, nou, uh, de winter is weer terug in Nederland. Maar ja, voor je het weet, schijnt het je weer. En ik hoorde van de week krijgen weer temperaturen richting de 9 graden. Dus uh, het is vallen en opstaan met het weer. Ik heb een beetje show voor je. Het album Lemonade van Beyoncé is door Rolling Stone uitgeroepen... tot het beste album van de afgelopen 25 jaar. Volgens Rolling Stone is Lemonade in 2016 meer dan een album... dankzij de vele muziekvideo's. Het is een muziekfilm met allerlei laag. Een mix van drama... Gewoonheid en hartseer is ook een virus van nalatenschap... en een code aan alle onderdelen van het leven van de zwarte vrouw. Ja, ja. is toch wel mooi als je dat uh, voor elkaar krijgt, hè? Het album Lemonade van BLC. Het beste album van de eeuw. Ah, Misschien zijn de meningen daarover verschillend. Want, uh, tegenwoordig is the country. En tegenwoordig in Nederland doet ze het niet zo echt uh, goed. Uh, ze zal geen uh, psychoto meer uh, uitverkocht krijgen. Nog niet in ieder geval. Dus, uh, maar we blijven je op de hoogte houden van uh, wat er ruilt en zeilt bij, uh, bij de muziek natuurlijk. En zeker bij BLC. En ander leuk nieuws. Uh, op Spotify is het nieuwe concertfilm van The Weeknd te zien. Hiermee wil de Canadese artiest de luisteraars bedanken voor het feit dat 25 van zijn nummer meer dan een miljard Spotify-streams hebben. Million Clubs Live with The Weeknd is een registratie van een eenmalig concert van The Weeknd dat, dat, dat werd gehouden in Los Angeles. De 34-jarige zanger gaf het concert om zijn 25 hits met meer dan een miljard streams te vieren. Hij is de eerste artiest die dat heeft bereikt. Dus uh, ja, ik zou gewoon even kijken op Spotify. En dan uh, moet je maar even kijken hoe, uh, uh, uh, hoe het eruit ziet, dat concert. hebben ze zand, want ik wil weer veel te veel zaterdagavond. Jouw stapavond. Ik heb een white labeltje. Hoor van de week hoor ik zo'n plaatje voor mij is die van Barry Manilow, lang geleden. Ik weet niet eens of die man nog leeft, maar ik kwam er in één op. Ik denk, ik ga die plaat opzoeken, kijken of ze er een leuke versie van gemaakt hebben. Je hoort de Koba, Kobana, nu op de radio. En onderweg zometeen Hugo en Diplo met Forever in de Medusa remix. MUZIEK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 Ja, dat was de muziek van Sean Finn. Ook een plaat die die regelmatig heb geremixed. Hij zelf hebben we al regelmatig remix met allemaal nieuwe versies. Sean Finn met San Salvador in de yoga remix. Daarvoor horen we Hugo Lendiplo met Forever in de Medusa Extended Remix. En zo wordt het even tijd voor de party-update. Wat voor feest feestdagen. We gaan op deze zaterdag, 11 januari 2025. De tweede zaterdag van, de, van het nieuwe jaar. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen zandvers en Raymundo. En vanavond heeft hij meegenomen De La Noix, uh, Maniba en de Sexy Mr. S of Sex is ook aanwezig. Vanavond dus in de Escape Wax wekse feestje op En als we doorlopen, komen we bij Club Air. En dan ben je ook vanaf 11 uur welkom met uh, Throwback. Dat is natuurlijk hip hop en R&B. En voor meer informatie, check even de website afgekort thrwbck.nl of r.nl. Dan vind je al die informatie over Throwback op zaterdag in Club Air. En nog een feestje is encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond encore Rage Opium en Cactus Jack Special. En dat begint zoals altijd op. Klok van middernacht. In de Melkweg natuurlijk. En dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website. Aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl. Of als je denkt van veel te lang, melkweg.nl. Dan vind je ook een hoop informatie. En uh, de line-up is uh, Wax Brand, Six Fired, Rush Bands, Mathieu en Flavio. Vanavond dus in accord. In Ancore moet ik zeggen: Rage, Opium en Cactus Jack Special. En tot zover ook een korte party update. We gaan door met muziek. Kevin McKay in the air tonight. In de M. Uh, M Mal, en Never Extended Remix. En dat is natuurlijk het, het origineel, ooit gezongen door niemand minder dan uh, Phil Collins. Luister maar.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 We gaan wandelen over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Je luistert naar de Nightwalk, main stage, jouw warming up voor jouw stapavond. En voor de muziek van Greg van Buren. En kan Kansou met de Healer. En daarvoor de Daniel Nunes en uh, Javi Colina met Madame 2025. En we hebben ook tegenwoordig een kat in de studio. Ik weet niet wie binnengelaten heeft, maar als je hem eten geeft, dan blijft hij terugkomen, jongens. Dus uh, let daar even op. Het is niet erg dat er een kat is. Ik ben een kattenliefhebber, maar hij moet niet mouwen als de microfoon open staat. Maar ja, he, leg dat maar uit dan zo'n best. The Night Walk 10, deze week op welke plaatsen zijn erg populair? Uh, op de streams, op de radio, op de festivals, indoor natuurlijk. Deze week op 10, Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 9, Jewel Kid met Go Hard. Op 8, Hofstad Fisher en Daddy, Daddy Trance. DJ Daddy Trance moet ik zeggen met It's That Time. Op 7 Luke van Dijk met uh, Disco Tetris. Op 6 Prospa en Raw met This Rhythm. Op 5 Nick Patsuli en Robert Coutouse met Set Me Free. Op 4 Parshaw met Too Cool to Be Careless. Op 3 Tony Romera en Low Step en Crushing met Watch Out. Op 2 Eats Everything met Upside Down. En ik had toch echt verwacht dat hij op nummer 1 zou staan. Maar nog steeds op 1 The Adventures of Stevie V in de remix van Parshaw met Dirty Cash, Money Talks. Dat heb je heel vaak gehoord. Ik heb al muziek. J. Vegas met Happy days. <music> Techno and dance. Nightwalk main stage. Dale, weja Dale, weja Dale, weja Dale, weja Dale, weja Dale, weja The FM's Night Paul Adam en uh, Mia Millet met A Deeper Love. uitgezongen gezongen door Clifford Cole. Daar is hij uh, groot bij geworden, deepest, uh, uh, A Deeper Love, in de jaren negentig. Werd helemaal grijs gedraaid. Ook toen ik nog uh, in de clubs hier in Zandvoort stond. Dit keer dan een, uh, in een nieuwe remix uh, van Paul Adam en uh, Mia Millet. En daarvoor horen we Jesus Fernandez met Bouagoubou. Uh, ja, moeilijke namen allemaal. Ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken. Maar het gaat om de muziek op jouw uh, zaterdagavond. Het eerste uurtje zit erop, niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. Zo, tijd voor een biertje. Ja, dat krijg je als je verkouden bent. Dan krijg je een beetje splaakig black. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club, Zuid-Italië. Met DJ Kamoskeli. En voor nu muziek. Atiras met uh, Mia Mita. In de Low Stepper en Nolak like remix. Ik zeg tot zometeen. Na de break. Voor zaterdagavond op ZZNM.